Dit is Roentje Abkmaa met het nos Journaal. De Merwedebrug tussen Zuid-Holland en Noord-Brabant is weer open. Bij hoge temperaturen lopen de bewegende delen van de snelwegbrug op de A27 vaak vast, omdat het staal uitzet. De brug kan dan niet meer open. Het voorzorg heeft Rijkswaterstaat vannacht daarom ruim een centimeter van de brugdelen afgeslepen. De werkzaamheden waren om half twee afgerond. Het verkeer kan sindsdien weer in beide richtingen over de snelweg. Fietsers en voetgangers kunnen ook weer passeren. Voor hen is een constructie gebouwd over de leidingen die worden gebruikt om de brug. Terug te koelen. In Engeland en Schotland is de mondkapjesplicht uitgebreid. Die geldt vanaf vandaag ook in ruimtes waar veel mensen samenkomen, zoals musea, bioscopen en gebedshuizen. De Britse regering verscherpt de coronamaatregelen omdat het aantal nieuwe besmettingen stijgt. De mondkapjesplicht geldt al in onder meer het openbaar vervoer, winkels, banken en postkantoren. Het aantal nieuwe coronabesmettingen in België is ook opnieuw gestegen. In de zeven dagen tussen 29 juli en 4 augustus raakten gemiddeld 568 mensen per dag besmet. In dezelfde periode werden elke dag gemiddeld 26 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Zowel het aantal besmettingen als het aantal ziekenhuisopnames steeg met ongeveer een kwart ten opzichte van de week ervoor. De EU heeft Marokko op de lijst van onveilige landen geplaatst. Een land komt op die lijst als het aantal coronapatiënten... tot of boven het gemiddelde van EU-landen uit is gekomen. Dat betekent dat reizigers uit Marokko alleen nog de EU... en de Schengen-landen in mogen als hun komst dringend noodzakelijk is. Maar landen mogen afwijken van die richtlijn. Nederland neemt waarschijnlijk komende week een besluit erover. Het weer, het wordt opnieuw zonnig en erg warm. In delen van het land geldt code oranje vanwege de hitte. In het zuiden kan het 37 graden worden. Ook na vandaag is het in grote delen van het land tropisch... met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan files naar de stranden, zoals op de N200 Haarlem richting Zandvoort. Je hebt daar drie kwartier op onthoud. Op de N201 richting Zandvoort staat het vast en daar is de vertraging 20 minuten. Op de N513 Limmen richting Castricum staat het vast voor Castricum aan zee. Daar heb je ruim een half uur tijdverlies. En er staat file op de A7, de afsluitdijk richting Noord-Holland. Tussen Breesandijk en Den Oever heb je 10 minuten extra reistijd.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 ook een, die rozenpak bij, en die leek precies op een jeugdkiek van mij, weet je nog wel, oh, je. Wij kiekten al zijn leuke dingen, weet je nog wel.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 Onderweg zometeen Misha Mara, Boebeja Schoepen... maar is de Josephine Leemans-Verbustel... beter bekend als Jo Leemans, geboren in Mechelen. Op 13 augustus 1927 is ze niet Nederlands, maar Belgisch. Maar ja, dat hoort een beetje in dezelfde categorieën. Belgische zangeres die in de jaren 50 de titel... de Vlaamse Doris Dever kreeg. Haar dankzij haar huwelijk met acteur Mark Leemans... waarmee ze getrouwd was tussen 1925... En 2015, nee, toen is die man geboren. Dus uh, ik weet niet precies hoe lang ze is. Uh, maar ze was een levendige tiener met, uh, met een erg zwakke gezondheid. Kinderverlamming toen ze drie was. Haar gezondheid zou haar uh, haar hele leven parten spelen. Ze moest haar studie aan het conservatorium afbreken. Wegens een opstoot van polio. Ja, in die tijd uh, waren die ziektes er allemaal. Maar in ieder geval, uh, ze hebben hele leuke muziek gemaakt. U hoort het nu, lieve Joe. "Hold him up, Joe. Zo is het origineel. En ik bedank nog eventjes Cor Draai... voor het beschikbaar stellen van al deze mooie muziek. We zijn er heel erg blij mee, Cor. U wordt er nu, Joe Leemans... met de Lieve Joe. Lieve Joe... Wat dan joh, ik zou iedereen zoenen. Goed zo, joh? Dan kocht je een wagen. Wat dan joh? En dan zou ik je vragen, hoe ...loopt op naar 30 graden in het noorden tot 37 in het zuid en zuidoosten van het land. In midden-Limburg en het uiterste zuidoosten van Brabant kan het lokaal zelfs 38 graden worden. In het midden wordt het 34 tot 35 graden. En dat zijn uitzonderlijk hoge temperaturen die flirten met de recordwaarde voor de maand augustus... Gelukkig is de luchtvochtigheid lager. Dat betekent dat de hitte droog en zuid-Europees aanvoelt. Dat is wel niet de minste zaak om rustig aan te doen. De koelt op te zoeken en veel water te drinken. Want dat is zeker nodig met dit weer. En natuurlijk genieten van al deze mooie muziek op de lokale omroep CFM Zandvoort. De volgende artiest is Paul Severs. Geboren in Ukkel op 26 juni 1948. En overleden in Anderleg op 9 april 2019. was een Vlaamse zanger, muzikant en liedjesschrijver. En wordt hoort er nu met: Ik ben verliefd. Op jou. voor Tante Terry en de Meiklokjes met Impoppy, Poudini, Poudinouska. Zo, daar hebben ze lang over nagedacht in de oude, gouden tijd. Zie je van Zandvoort? U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdag neem ik u mee op reis terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En op zaterdag doen we het programma nog een keertje over in de herhaling. En de volgende artiest is uh, Patricia Pai, met de single... Je bent niet hip, uit 1967... Ze was toen 17 jaar oud. Ze werd nog aangeduid met alleen Patricia. Je bent niet hip is een cover van een nieuw spiel. Een nieuwe kluk. Dat in Duitsland in 1967 een 17e plaats in 18 weken haalde in de Duitse hitparade. De Zangeres was toen de Zweedse sim Mamquist. Arrangeur was uh, Wim Jongbloed. Toen ook bekend van de Cats. Muziekproducent John Morning heeft onder de naam... Otter Marskin de Nederlandse tekst geschreven. En Patricia bracht de single in 1982 opnieuw uit. Je wordt er nu, Patricia, met je bent niet hip. Je bent niet hip, je bent niet vlot, je oud.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 Don't fool Tien jaar, maar hielden dol veel van elkaar. De zon scheen helder boven ons bestaan. Na de eerste kust in het groen. Na de eerste zucht in het na seizoen Viel in mijn hart de eerste liefde traan.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 rendez-vous heb beloofd, maar ik wacht reeds zo lang, meer en meer wel te drang. Kom zo niet langer mee. Met waar en wanneer. En daarvoor hoor u Marva met de... zolang het eenzaam is geweest. Nee, zolang het eenmaal is geweest. Ja, ook een beetje Belgisch. Ja. De volgende artiest is Jan van Braken. Geboren in Antwerpen op 20 maart 1923. En overleden in Turnhout op 24 september 1983 was een Belgische zanger. En naast de Wiltura, die de keizer van de Vlaamse lied werd genoemd, was Jan Verbraken de prins van het Vlaamse lied. En naast Bobia's groep is hij een van de Belgische slagerzangers van de jaren 50. U hoort hem nu hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. In Zandvoort uit Zandvoort. Jan Verbraken met Geef me de wodka, Anoushka. Geef me de vodka Anoushka, en laat ons die De vodka begrijpt me, maar jij bent min. Geef me de vodka Anoushka, en Kijk niet zo kwaad, als jij zo blijft kijken ga ik je op praat. Ik moet dag in dag uit mijn best wel doen en jij zit mee op nul Maar in die fles zit nog een hele moe Hoe kun je het ooit bedenken, mij te weigeren in te schenken Heb je dan werkelijk geen gevoel? Geef mij de vodka, Anoushka, want laat ons alleen. De vodka begrijp me, maar jij bent gemeen. Geef mij de vodka, Anoushka, want weiger je mee. mij. Dan ga ik naar Peter, die heeft nog meer dan jij. Valt voor Ivan heus niet meer, want Anoushka kijkt op week, Steeds als hij een glaasje wil, staat Anoushka's mond niet stil. Ivan, laat dat, want ik haat dat. hou je maat, want wat jou staat, dat als een nette man, niet dat je zoveel vodka drinkt. En grondend zegt daar dan, diezelfde nette man. geeft mij de vodka anuska en laat ons alleen. De vodka begrijpen, maar jij bent gemeen. Geef mij de vodka anuska en kijk niet zo kwaad. Als jij zo blijft kijken, ga ik direct op Ik moet dag in, dag uit. En jij zit mij op noodtransoen, maar in die fles zit nog een heleboel. Hoe kun je het ooit bedenken, tijd te weigeren en te schenken? Heb je dan werkelijk geen gevoel? Geef me de vodka, Anuska en laat ons alleen. De vodka me, maar jij bent gemeen. Geef me de vodka, Anuska, want weiger je mee. Dan ga ik naar Peter, die heeft nog meer dan jij. made of hot. Anuschka en laat ons alleen. De vodka begrijpt me, maar jij bent gemeen. Geef me de vodka, Anuschka en kijk niet zo kwaad. Als jij zo blijft kijken, ga ik direct op raap. Ik moet dag in dag uit mijn bestel doen. En jij zit mee op nul doen, maar in die fles zit nog een hele boek. Hoe kun je het ooit bedenken? Meid te weigeren in te schenken, heb je dan werkelijk geen gevoel? Geef me de vodka, Anuschka en laat ons alleen. De vodka begrijpt me, maar jij bent kemien Geef mij de vodka aan je want weger je mee Dan ga ik naar Peter, die heeft nog meer van je. Teken een tuin met een zon al deze mooie muziek. Bijna maandelijks komt hij aan met bakken vol met platen die hij dan allemaal van vinyl om hebt gezet. Speciaal voor dit programma, voor MP3. Zodat ik ze allemaal voor u kan draaien. Ik heb nog een paar plaatjes te gaan. Tot aan het nieuws zijn weer. Jean-Louis, Jean Jus Duon X, maar eerst die Johan Stolz met Sonja. Ik wens je nog een hele fijne week. Ik ben er dinsdag weer en op zaterdag in de herhaling. Ik wens je nog een hele fijne week en ik zeg tot ziens. En vergeet niet, coronatijd. Anderhalve meter afstand. Handen goed wassen en uh, niet te dicht bij andere mensen staan. Kijne week en uh, veel water drinken. Tot ziens. Ik licht de mijmeren in mijn bed en rook een laatste sigaret. Sonja, een verre nachtrein geeft een gil, dan wordt de wereld weer zo stil. Sonja, ik vraag me af waar ben je nu? Welke man verran je nu, Sonja? Mijn grote liefde, dat was jij. Waarom is alles nu voorbij? Sonja, zeg het mij. Maar het was te laat toen ik het wist Sonja Ik zie nu alles anders in En weet dat ik je nog bemin Sonja Vergeef me wat ik je misdeed En weet dat ik je nooit vergeet Sonja Dat groot geluk voor jou en mij kan niet voorbij zijn voor ons bij. Sonja, kom weer bij mij.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 Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort En niet die drinkt me tante. die wagen de te laten varen voor de hoofd Ja die vee voor mijn tante in de zure larmwaijante oude vrij leven levensgroot Al mijn tante uit de maagdelijke en op het zaal trekt de eerst eentje over haar ruimte aan, met haar paas ongewassen, elke krul het papillon gaat ze dan met grote passen linea recta naar de pot naar de zee wel begrepen, er van gisteravond laat, nog een restje vierde trektel, op markades nachtlicht vaat, en met tante slurpt een koffie, en dat doet me dan te goed, beter dan het ten eerste profion, gewoon de dan gaat dansen in verkleden, snel de boot met er mee. Dan gaat dansen naar beneden en daar drinkt men tante thee. Bij de boot met een eetje, doet de kop bovenop, Drinkt men dansen dan de eerste, de derde, vierde en vijfde kop? Later bij het kopje wassen en gaat dansen nog een bij. Al die thee maar weg te gooien, dat verdwijnt er eet, Als de thee is afgeslonken en geen kleur of kleur meer het dan gebruikt ze nog de blaren voor het borstelen van kartet. en van mat, de zee van tafel want de pot komt eraf Ook grootpapa komt uit zijn kamer die geen zee verdragen kan maar dit middag, zo na drieën gaat het stoppen, Europa stop, brengt de zee, poes op de knieën en dat noemt ze er vijf klok en dit avond na het eten Und alles ist der Tafel ist mein Tante näher achter Am Trettee, Blatt auf Herz gebrochen. Und dann kommen die vriendinnen lief es zurück und lief es eh. Ehen vor Ehen, die Kamer binnen, trinken mit mein Tante Tee. Enger Kontakt zwischen Menschen führt leicht zur Ansteckung. Wenn wir alle mehr Abstand halten, kann sich das Coronavirus nicht so leicht verbreiten